De leerlingen van het Calvijn College in Amsterdam... die sinds woensdag op een eindexamenuitslag wachten... moeten zeker nog tot morgen geduld hebben. Mogelijk duurt het zelfs nog langer. Dat heeft de schoolleiding laten weten aan de 77 leerlingen en hun ouders. Vorige week kwam er buiten dat toetsen die meetellen... voor het eindcijfer op de school mogelijk nooit zijn geregistreerd of gemaakt. Bij een meubelzaak in Berkel en Roderijs is een grote brand uitgebroken. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar andere panden. Het bedrijventerrein ligt naast een woonwijk...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 Het weer, ook morgen, zon en stapelwolken... en dan wordt het iets warmer dan vandaag, 23 tot 29 graden. Mogelijk valt er in de middag langs de oostgrens een regen- of onweersbui. Dit was het NOS voornaam ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. De eerste files rond Noord-Holland beginnen alweer voorzichtig op te lossen. Het zijn er nog 17 en zijn er drie die wat meer vertraging geven. De A4, Den Haag-Amsterdam, 20 minuten erbij... tussen de knelpoorten De Hoek en de Nieuwe Meer...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 I'm in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 Even de introductie erbij doen. Um, heel leuk is dat jij uh, samen met Richard Lagerweij ooit de cloud machine uh, ja, gehad, ja. gehad hebt. Ja, ja, ja, ja, Richard kennen wij hier uh, van het de illustratie. pilot Ja, precies. Tiger die zijn pilots. hier al uh, twee ja. keer ja. geweest. Dus, uh, oh, echt ja, waar? Wat ja, leuk. die zijn twee wat keer wat geweest. Is leuk. Dus, uh, ja. ja, dat gaat heel goed met hun over. Ja, dus heel ja. leuk.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 Dus dat, de, dat, dat was een beetje het... Uh, nou het, het, ja, het, ah. ik kan je er straks nog meer over vertellen. Ik je niet dat of dat goed. nu al is. Nee, ja. dat hoeft niet. Maar goed, uh, nog even voor de mensen die het niet weten. Ik kan me niet voorstellen wie Ruud Hameling is. Uh, nou, hij woont ook net, uh, net als al die andere twee. En eigenlijk uh, nummer drie. Want vaders hebben we in de maand mei nog gehad. Uh, wonen allen vier in Zandvoort. Dus ja... Uh, al 22, 23 jaar bijna. Ja, dat schiet dus al aardig op. Ja. Uh, waarom Zandvoort? Surfen, windsurfen.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 Top ten. Sterker dan de tijd.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 Dat Nu je ziet het dus echt... Het zijn van die leuke instinkers dat, dat je dan denkt... Hé, hey, hij is er, maar dan komt er nog, meestal nog een dingetje erna. Goed, het is vijf voor half negen geweest inmiddels. We gaan eens even luisteren naar twee songs in dit uur van Ruud Hameling. Ik ben heel nieuwsgierig, Ruud, welke nummers je gaat spelen in dit blok... Um.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 Underneath patchwork acres with the small towns sticking out. Ja, uh, ik, uh, ik ken hem nog uh, van uh, een uh, tijdje terug, in september 2018.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 Away at the far edge of the world Hoping to, to be found To be found found no need to be found wow. ja, ik, ik, ik zat zo in het nummer en ineens boep is hij afgelopen. ja dan moest ik even boven water uh, kap ik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 Dan slaat die gitaar een beetje dicht. Dan, dus, uh, dus dat heb je niet zoveel aan. Nou, ik kan het wel spelen, maar ja. dat klinkt niet zo mooi... en dan had ik een andere gitaar mee moeten nemen. Ja, nee, ik snap wat je bedoelt. Dus, uh, maar, dat, maar volgens mij ontleedt hij zich daar straks wel voor... Nightfalls on the Town. Ja, zeker. Daar, daar, zeker. Da, da, da, da, daar ben ik dus heel zeker. nieuwsgierig naar... hoe die gaat klinken met die gitaar. Dus, dat, dat. dus dat, uh, dat horen we zo in het volgende uur. Uh, gaan we gaan weer verder, want uh, volgende week... Uh, dan uh, is het uh, de beurt aan...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 My to feel like the star.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 hier in mijn eigen dorp. Uh, was, uh, in de Oosterparkstraat. Ja, dat is uh, geloof ik... Uh, een beetje à la... Uh, een, een sprintje van 100 meter trekken. Voor mij was die... het heel dichtbij. <laughs> ja, dat ja, ja, ja, ja. was heel dichtbij. Ja. Uh, maar goed, uh, wat, wat is daar nou zo... Uh, zo mooi aan een huiskamerconcert? Um, nou, ik zat toevallig... van het weekend naar Pingpop te kijken. en ja. toen, Ik heb ook wel zo'n grote... ik heb bevrijdingspop dan het grootste. Ja. Er zit zo'n enorme ruimte tussen dat podium en het publiek. Ja. En uh, het, dat voelt heel gek als je op het podium staat. Want je hebt het gevoel dat je ze eigenlijk helemaal niet bereikt. En uh, ik heb ook veel gewerkt met Rob Wijdman, Die speelt ook altijd de laatste twee dingen die ik gemaakt heb. Uh, uh, drums bij mij. Die ja. speelde vroeger ook bij Guus Meeuwers in dat stadion wel eens. Ja, en ja, zo. Ja. en uh, hij zegt, joh, dan heb je in-ear monitoren. Er zitten uh, tienduizenden mensen. Zeg maar je beleeft het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 voor 10.000 mensen denk ik. Ja, want uh, jij hebt de, de optredens onder andere gedaan met met met Ricky Cole, heb je gedaan. Ja, hè? ja, zeker. En uh, ja, dat daar zijn jullie ook, geloof ik, wat wat huiskamers af afgeweest in het. Ja, we eh, hebben er denk ik uh, vorig jaar.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 You've come running back to me It all makes sense, it's feeling to me Now Did I can see her just a loose end I'm so over fake friends I don't forgive and forget no more I've been there before I've been there before Didn't care when you weren't there. I'm so over fake friends. Tired of the pretend. Didn't mean to.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 Ik luister naar de stilte. De koelkast bromt, de klok tikt tevreden. De stilte luistert mee. De rust is ogenschijnlijk maar van binnen kokt een zee- van golvende gedachten. Neem me met je mee.